Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er staat een zesde vlucht klaar om gestrande Nederlanders in Israël op te pikken. Het vliegtuig moet vandaag al die kant op gaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of het het laatste toestel is dat richting Israël gaat om Nederlanders te evacueren. De Boeing van Defensie landt op de terugweg, net zoals eerdere vluchten in Keulen. En vanaf daar worden de Nederlanders naar Eindhoven gebracht. Er is een verdachte opgepakt voor de fatale steekpartij in sint willebord in Brabant gisteravond. Verdachte uit Roosendaal werd vlak bij de Belgische grens in de boeien geslagen. Het Slachtoffer, een man uit Rukven, lag gisteravond zwaargewond op straat in sint willebord Hij overleed in het ziekenhuis. Een belangrijke wedstrijd voor het Nederlands elftal vanavond. Voor de plaatsing voor het EK in Duitsland volgend jaar. In Athene speelt Oranje tegen Griekenland, de nummer 2 van de pool. Oranje staat derde, dus de Grieken zullen alles proberen om Oranje onder zich te te houden, denkt bondscoach Ronald Koeman. Dat kan positief uitwerken dat ze niet met druk om kunnen gaan... ...maar het, uh, we kunnen onze borst nat maken, dat lijkt me duidelijk. De wedstrijd begint vanavond om kwart voor negen. En even schrikken voor sommige spelers van populaire games... zoals Angry Birds en Soccer Stars. Tijdens het spelen popt er ineens een reclamevideo op... ...van beelden van de oorlog tussen Israël en Hamas. Bij die spelletjes is bij Apple reclamezend in tijd ingekocht... ...met propaganda van de oorlog... Het zou ook al op YouTube zijn gebeurd. In de spotjes zijn onder meer explosies, huilende mensen en propagandateksten te zien. Ouders krijgen het advies om de games eventjes van de iPad en telefoons van hun kinderen te halen. Het weer, veel wolken, maar ook best wat zon, vooral in het zuiden. In het noorden kans op wat buien en het wordt 12 of 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg of op het spoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. Met nu de herhaling van Rainbow Radio Zandvoort. Welkom, my dear, dear friends. Let the party begin.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 Verleggen. Optimaal. Zie FM. FM. En dat was Carly Minogue van haar nieuwe album Tension. Dat afgelopen vrijdag 23 september uitgekomen is. En uh, sommigen noemen het al het uh, popalbum van het jaar 2023. Fantastisch album. Heerlijk, heerlijk, ja, heerlijk. Lekker nummer. En ja. uh, dit was uh, Somebody to Love. Ja, heel mooi. En omdat dat een beetje te vieren. Uh, nou ja, goed. En, en omdat het een verzoeknummer is van een van onze gasten die we straks gaan interviewen, straks nog een keer Carly. Lekker. Ja. Ja. Welkom bij uh, Rainbow Radio Zandvoort. Uh, de eerste, uh, eerste maanden van de maand oktober. Oktober al. alweer, ja, ja precies. Ja. Aan de temperatuur en, zou je het niet zeggen, maar. Uh, hè? Wat zei je? Oh nee, nee aan de temperatuur ligt lekker nee, weer. Het nee, stond aan de apparatuur. Nee, aan de temperatuur. <laughs> nou ja, de apparatuur. <laughs> ja. Als aan de apparatuur ligt, is het nog de vorige eeuw. Maar ja. ja, ja. Hier dan, goed, hè? Nee. We, we weten ons ermee te redden, hè. Dat, uh, dat sowieso. Um, ja, we hebben weer uh, uh, lekker een aantal. Uh, aantal Items. Uh, we gaan uh, luisteren naar uh, Ingrid Prins ja. uh, over haar boek... dat ze heeft geschreven in het kader van de kinderboekenweek. Ja. Um, we hebben een interview met Suzanne van der Laar... over Pride Amsterdam 2024. Nou ja, nou ja eigenlijk ook een terugblik op 2023. En uh, activiteiten voor de World Pride. Ja, oké. Okay, dus dus ja. een beetje... Een, alvast een, die kant een, op. Ja, ja, ja. alvast die kant op. En dan uh, hebben we nog uh, een interview met Roy Dongen... voorzitter van COC Kennenbeland... Over Harlem Pride en de verschillende activiteiten tijdens de Coming Out Week. Want die is natuurlijk op 11 oktober. 11 oktober is Coming Out Day, ja. Ja, precies. ja. En daar gaan we ook aandacht aan besteden. En uh, natuurlijk Jelma's Journaal en uh, lekkere muziek. Dus, uh, en daarna hebben we nog een interview. Diane van der Born. Ah, ja, natuurlijk. Ja. Over International Lesbian Day. Want ja, dat is 8 oktober. Dat is 8 oktober ja. inderdaad. Dus ja, uh, ja, ja, ja, precies. Dus, uh, nou ja, En uh, de activiteiten. Ja, natuurlijk. Jelmer, kom er maar in. Ja, uh, okay. ja, dan moet ik wel mijn eigen microfoon neerzetten. Ja, dat werd vorige maand nog allemaal voor ons gedaan. Hè? Ja, ja, ja, ja. Uh, ja, Nederland vindt een persoon uit Pakistan niet homo genoeg en zet hem uit het land. Dat is afgelopen maand gebeurd zonder dat dat verder heel veel ophef veroorzaakt in het nieuws. Uh, Ali uit Pakistan woonde in het asielzoekerscentrum in Hogeveen al een paar jaar samen met zijn vriend. Ze hebben ook een geregistreerd partnerschap laten vastleggen, dus volgens de Nederlandse wet... Toch gelooft immigratiedienst IND niet dat Ali homoseksueel is. Woensdag werd hij plotseling op het vliegtuig gezet terug naar Pakistan. Dat is twee weken geleden inmiddels. Uh, Nederland legt vast dat Ali een homoseksuele relatie heeft. Maar vindt hem niet homoseksueel. Hoe werkt dat? Nou, het uh, heeft dus in dat AD-artikel AD waar ik dus, uh, dat dus las... Ja, dat verbaas, echt verbazing op verbazing had eigenlijk al gewoon een heel leven opgebouwd, ook wel dan in de vorm van een asielzoekercentrum. En natuurlijk heeft ook uh, LGBT Asylum Support zich hierover gebogen... en uh, probeert nog uh, te doen wat kan. Maar uh, ja, het vliegtuig is eigenlijk al gevlogen. En wat me vooral verbaast is dat er eigenlijk gewoon iemand is uitgezet uit Nederland... die uh, daar zijn leven niet zeker is. Dus, uh, ja, ja, want dat, dat is dus, laten we het daar wel even over hebben, dat dat de consequenties zijn. En eigenlijk zeg maar, ja. zijn de mensen die dus verantwoordelijk zijn... Die, nou, hoe, hoe, hoe, kun je, hoe kun je slapen s'nachts? Ja. Weet je wel dat je. Als ambtenaar ja, ja. als ambtenaar inderdaad. Dan, dat, dat, dat je denkt van ik, ik heb dus iemand op het vliegtuig gezet die notabene geregisseerd partnerschap heeft. Ja. Hier samen met zijn vriend een ja, niet echt een homo kroeg, maar wel een homo ontmoetingscentrum. Had opgezet. Hè, waar LGBT-mensen. Ja, uh, dus een bijdragen aan de samenleving. Ja, precies. Ja. Ja. En ja. dat is. nee, niet gay genoeg. Het, het is werkelijk ongelooflijk hoe die regels nou, van de IAD. Wat, wat me dan vooral. en dan moeten we zo ook door naar het volgende item. maar tot slot nog opvalt. Is natuurlijk, we hebben ook wel eens een keer kinderen gehad. die uit Nederland dreigden gezet te worden. die ja. uit andere landen kwamen. dan herinner ik me dat er hele media-offensieven waren. hele talkshows. gericht op dat die kinderen moesten blijven. Ze werden aan tafel uitgenodigd. En hier. ja. Ik wil de situatie natuurlijk niet vergelijken met dat dat minder erg was. Maar hier is gewoon ja, ook iemand het land uitgezet. Uh, en goed dat er dan tenminste nog een journalist is die dat opschrijft. Ja. Maar Hoe vaak gebeurt dit, weet je wel? En ja. die moet onderduiken in principe, want ja. die heeft natuurlijk de doodstraf, gewoon uh, uh, de doodstraf, uh, ja. anders. Ja, ja, uh, ja, ja. precies. Ja. Maar zo. daarmee misschien wel een hele kritische blik naar onze eigen community. Dat wij daar zo stil in zijn en dat we er dus niet noteren of daar verder nee. weinig actie ja. aan... Uh, nou, er wordt geen rugbaarheid ja. blijkbaar aangegeven, ja. dan weet je het niet. Hè? Ja. Nou, dat is het probleem. Ja. Ja. Ja. Nou, dan maar even naar iets uh, positiefs nieuws. En dat is dat er um, gisteren een groot protest was in Warschau, in Polen. Uh, uh, waar een uh, miljoen mensen op de been waren om te protesteren tegen de rechtsnationalistische partij Recht en Rechtvaardigheid. Die grappig genoeg in Nederland dan gewoon pis heet. Uh, aangevoerd door de leider van de samenwerkende op oppositiepartijen, Donald Tusk, liepen de actievoerders een mars van vier kilometer om daarmee te protesteren. Um, want ze willen verandering. Ze hebben er genoeg van, van de conservatieve wind die waait in Polen. En ze willen verandering en ze roepen: samen hebben wij kracht. Nou, de actievoerders kwamen met bussen uit het hele land en trokken door het centrum van de stad met vlaggen van Polen en de Europese Unie. Het was heel mooi om te zien. Het was, Heb je het gezien? Ja, absoluut. Het was indrukwekkend ja. inderdaad. En uh, Het deed nog een beetje zeg maar, terugdenken aan de, aan de tijd van uh, solidariteit. of de, de, ja. uh, Leg de Lenza en dergelijke. Ja. Uh, dat, dat ook die, die betogingen waren. Um, betogers die door de Poolse nieuwszender TV en 24 werden geïnterviewd... zeiden dat ze meedoen in het belang van hun kinderen, kleinkinderen, vrouwen en LHBTI-mensen. Nou, voor precies twee weken zijn de parlementsverkiezingen in Polen... En uh, Tusk stelt dat politieke verandering ten goede onvermijdelijk is. We gaan het zien. We gaan het zien, ik hoop, ik hoop het. Ja. Want, als je kijkt naar Slowakije... Ja. waar we ook dachten dat de pro uh, progressieve partij uh, PS um, zou winnen... Uh, is uiteindelijk dus de, de uh, oud-premier Robert Fico... Uh, die gewonnen heeft de parlementsverkiezingen. En uh, ja, de partij heeft 23% van de stemmen, is, dat is niet... Een enorme uh, meerderheid. Maar toch wel een meerderheid. Want uh, de PS heeft dus maar 18% van de stemmingen. Het nare hiervan is die, dat die partij Smer... van oud-premier uh, Robert Fico... Uh, zeer Rusland-minded uh, uh, is. Helemaal niet Europa-minded is. En heeft dus ook uh, al aangegeven en beloofd... dat ze uh, Oekraïne gaan stoppen met Oekraïne uh, te helpen en dus geen wapens meer gaan leveren aan Oekraïne. En hij wil eigenlijk dat de Russen winnen. Ja. Uh, dus nou ja, ze, ze zullen een coalitiepartij... Uh, hey, een, een coalitieregering uh, uh, moeten gaan uh, uh, regelen. Uh, en uh, dat zal niet met de PS zijn... want die zijn volledig de andere kant. Dus, ja, precies. Maar de angst was ook dat... Uh, of die is nog steeds... dat uh, de uh, extreemrechtse partij... Met hun samen gaat regeren. Dus dan wordt het helemaal uh, ja. verschrikkelijk. En daarmee dus, staan de LHBTI-rechten in Slovakije ja. dus, uh, onder druk. Ja, alle rechten van iedere ja. minderheid, eigenlijk, ja. he, kan je Precies. dan wel stellen. Ja. Ja. Ja. Dus ja, verschrikkelijk. Nou, uh, op en neer om het zo maar te zeggen. Uh, we gaan even luisteren naar een stukje muziek. Does it matter? van Christina and the Queens. M'n s'aime Ça change rien à mon problème Les seules personnes Que je peux supporter Sont ceux petits pas qui on Ne lont plus la monnaie Je m'assois avec Ça les gêne Leur silence repose ma peine C'est pas forcément Que je fuis les fantômes Plutôt que les gens parlent fort dans mon dos It de malheur. To say Ni excès de feper, die God. en de dat is excès. Ce die en C'est qui me fait avancer. J'en veux à la voler, surtout, ce qui m'a pas su, tous J'en ai trop dit hein, Et personne m'écoute Pensez pour ce type M'en est dans le coup kleur, de soleil van Christina en de Queens. Doesn't nou, een nou, nou, dat is matter. Dat is dat vind ik vindt helemaal veel. niet. Ik, ja, ik vind het wel een nummer dat matter that, that matters. Ja, om het ja, zo maar te precies. zeggen. Heerlijk playback. Ja, <laughs> lekker. Ja. Oké. Okay. Nou, um, volgens mij is uh, uh, nu het volgende interview met Ingrid Prins. Ja, hallo. Goedemiddag. Hey Ingrid. Hoe is het met je? Ja, goed. beetje weggekomen u... van de borrel van uh, donderdag. Ja, gelukkig wel. Ik heb het niet heel hard gemaakt. Want ja. ik wilde voor vandaag natuurlijk ook een beetje frisse fruit Heel goed, heel goed. We hebben het dan over de regenboogborrel. Hè? Ja, de regenboogborrel ja, in Zandvoort. Voordat de luisteraars denken, ja, hoezo borrel? Nee, nee ja, de, de, de regenboogborrel, regenboogborrel die is Zandvoort. Ja, die hè, elke maart, ja van de elke maand. Ja. Ja. Deze keer weer leuk met muziek door Jelmer, uh, uh, DJ Jelmer. Uh, nee, jellybean. Uh, oh, Jellybean, ja, sorry. Ja. <laughs> Oké, okay, Ingrid. Uh, we ja. hebben jou uitgenodigd uh, in het kader van de kinderboekenweek. En met name over het boek uh, wat jij hebt geschreven, uh, Merel en ik. Nou, we willen ja. eerst graag weten wie jij bent en hoe je, ben jij verbonden aan de LHBTI community. Nou, dank voor de uitnodiging om te beginnen. Ik behoor tot de regenboogdoelgroep en ik ben inderdaad een vaste bezoeker van de regenboogborrel in Zandvoort. Die is elke maand en erg gezellig. Goed zo. Uh, ja. Wij vinden het ook heel gezellig ja. dat je er bent. Ja. Gelukkig. Uh, ja, en, en, en nou, we hebben je gevraagd, dus, uh, uh, omdat je een nieuw kinderboek uh, hebt uh, geschreven. Wil je daar iets over vertellen? Ja, het boek heet Merel en ik. Kim en Merel zijn al een leven lang vriendinnen. Ze wonen in dezelfde straat. Ze doen alles samen en zijn allebei grote fans van Stan. Ze hebben geen nieuwe vriendin nodig. Dan komt er een nieuw meisje in hun straat wonen. En Merel doet vreemd. Zo komt ze Kim niet meer ophalen voor school. En Mila, het nieuwe meisje, blijft stiekem bij Merel logeren. Hoe bozer Kim wordt, hoe erger het allemaal lijkt... Kun je een vriendschap die kapot is, weer maken? Het boek is voor lezers vanaf negen jaar. Het is uitgegeven uitgeverij de eenhoorn en geïllustreerd door Sanne Thijs. Mag ik een stukje voorlezen? Ja, graag. Wat er eerst is gebeurd, normaal kon Merel Kim ophalen om naar school te gaan. Maar Merel heeft dit voor vandaag afgezegd. Maar vertelde niet dat ze met Mila het nieuwe meisje naar school zag lopen. Maar Kim zag ze samen. Toen Merel en ik naar huis liepen, zei ik, je liep met Mila naar school. Oh dat. Ze kreeg meteen een knalrode kop. Ja, dat, zei ik. Waarom zei je het niet toen je belde? Omdat Mila's moeder... Ze stopte met praten. Ze bleef staan en zuchten. Mila's moeder had het aan mij gevraagd. En mijn moeder vond dat ik het moest doen. Zelf vond Merel het ook niet leuk. Dat zag ik. Omdat Mila nog met niemand omgaat, zei ze. Ik snapte het. Het was aardig van Merel. Waarom konden we dan niet met z'n drieën? Ze haalde haar schouders op. Mijn moeder dacht dat het minder leuk was voor Mila, omdat wij vriendinnen zijn. Mila zou zich alleen voelen met z'n drieën. Waarom zei je dat dan niet aan de telefoon? Je kon toch niet dat hele verhaal door de telefoon aan je moeder vertellen? En ik dacht dat je het erg zou vinden en ik... Of... Ach, ik weet het niet. Ze zuchtte. Mijn moeder dacht dat het misschien beter was om niks te zeggen. Dat is alles. Dom zeg van je moeder. Vind ik ook. Niks zeggen was dubbel zo erg als wel zeggen. We liepen de hoek om de winkelstraat in... en Merel keek een hele tijd niet mijn kant op. Ze tuurde naar de stoep. Gewoon de stoep waarop we bijna elke dag liepen. Ik keek naar de tegels, maar er was niets aan veranderd... dus ik keek weer voor me. Bij de volgende bocht stond Merel stil. Mila heeft verder alleen vriendinnen in Engeland. Vriendinnen, zei ze. Ik schrok en Merel zag het. Ik ben geen vriendin van haar, zei ze. Dat dacht ik even... Nee dus, zei ze echt heel duidelijk. Hallo, ze speelt klarinet, Alsof je nooit van je leven vriendinnen zou willen zijn met iemand die klarinet speelt. Ze begon alweer te lopen. Ben je gek joh, ik ben alleen vriendinnen met jou. Echte vriendinnen. Ze knikte erbij. Ja, zei ik. Als wij straks tien jaar vriendinnen zijn, zei Merel, dan gaan we dat vieren. Dan geven we een feestje voor alleen ons tweeën. Oké, okay. ze poorde tegen mijn arm. Kim, is alles nu goed? Ik zag dat ze zich zorgen maakte en ik knikte. Gelukkig, zei ze. En nu keek ze heel erg opgelucht. En ik moest ook opgelucht zijn. Ja, nou, klinkt hartstikke leuk. Ja, en, een uh, mooi, spannende zin aan het einde. Yes. En, en ik moest ook opgelucht zijn. Ja, ja, dat, is ja dat is een inderdaad. vraag inderdaad. Ja. ja, heel mooi stuk uh, uitgekozen inderdaad. Met echt een cliffhanger. Nee. Dus uh, helemaal goed. Uh, uh, uh, Ingrid, heb jij nog andere kinderboeken geschreven naast Merel en ik? En zo ja, wel? Ik schreef... dan? Ik schreef ook Ik wil geen konijn voor lezers vanaf vijf jaar. En dat boek is vertaald in het Deens, Engels, Duits, Roemeens, uh -huh. Arabisch, Chinees en Koreaans. Zo. En er zijn gedichten verschenen in Querido's Poëzies deel 4 en deel 5. Oké, okay, nou goed bezig, productief. En, en uh, nog een vraag. Deze week is dus de kinder, begint de kinderboekenweek. Ja. Um, kunnen kinderen jou ergens opzoeken, een handtekening, een handtekening krijgen? Ben je ergens beschikbaar bij een boekenwinkel of een bibliotheek of zo? Ja, op zondag 8 oktober om 1 uur s middags lees ik voor in de bibliotheek in het centrum van Haarlem. De entree is gratis en dat is voor kinderen van 8 tot 12. Mensen kunnen een plekje reserveren op de website van de bibliotheek. Dat is www.bibliotheekzuidkennenmerland.nl slash activiteiten slash kinderen.html, dan staat hij niet direct in beeld. Maar als je klikt op nog meer kinderactiviteiten, dan vind je hem. Ja, precies. Dus ik kan ook gewoon zoeken op kinderboekenweek Haarlem... en dan kom je hem wel tegen waarschijnlijk, die bibliotheek. Dat denk ik wel. Ja, ja. precies. Want anders is het wel heel lang om, te, om op te schrijven. <laughs> uh, ik heb maar maar even een vraagje Ja. Uh, um, ik, ik, ik ben wel nieuwsgierig... Um, uh, hoe, hoe ben je tot dit, dit thema gekomen over, uh, over Mila en haar en de, uh, en de vriendinnen? Uh, ik vind vriendschap een heel mooi onderwerp. Het, het is voor iedereen belangrijk en het bevat heel herkenbare emoties. Um, en wat echt de aanleiding was voor dit verhaal is dat iemand tegen je zegt alles is in orde, er is niks aan de hand en dat je het tot in je vezels voelt, maar er is wel iets. Uh, en dat zit ook in dit verhaal. En dat heb je denk ik net kunnen proeven in het stukje dat ik voorlas. Ja. ja, zeker. Ja, ja. zeker. Ja. En, en heb, je, heb je daar ook een bepaalde missie mee, zeg maar... dat je daar kinderen wil, uh, over wil bereiken? Uh, is het, heb je het verhaal gewoon geschreven en laat je het daarmee los? Of uh, zeg je van, nee, ik wil daar ook nog wel gewoon iets meer mee doen? Nee, het is niet geschreven vanuit een missie. Het is meer als schrijver dat ik denk van, wat vind ik... een. Mooie, interessante emotie om mee aan het werk te gaan. Waar kan ik iets mee? En dan komt dit naar voren. En als er een boodschap in het verhaal zit... dan is het uh, dat vrienden zijn altijd je vrienden... ook als je dat even niet meer weet. Ja, het is prachtig. dat is een mooie, ja. een mooie afsluiting. Ja, sorry, meer. sorry voor deze interruptie. Nee, dat mag niet uit. Terug naar de kinderboekenweek, zou ik zeggen. We gaan terug naar de kinderboekenweek, inderdaad. Nee, maar het is fijn dat je daar uh, nog even op inspeelt, inderdaad. Uh, zijn er nog andere leuke activiteiten rond Kinderboekenweek, uh, rond Haarlem, dat je weet? Ja, uh, bij Bibliotheek Zuid-Kennemerland in heel veel vestigingen zijn activiteiten. Dat is ook op hun website terug te vinden. En er zijn activiteiten bij de Vries van Stockholm. Uh -huh. Speciaal voor het Kinderboekenweek thema bij mijn thuiskomstschrijver Nancy Bosmans... Daar in Haarlem op zondag 15 oktober om twee uur voorlezen uit de prentenboek De Boebalos. Okay. En bij Kiekenboek in de Gierstraat in Haarlem signeert Mathilde Masters op vrijdag 6 oktober vanaf twee uur. Um, op donderdagmiddag 12 oktober bezoekt Sanne Rozenboom de auteur van het kinderboekenweekgeschenk boekhandel Blokker aan de Binnenweg in de Heemstede om drie uur. Oké. Okay. Uh, dus dat zijn aardig wat activiteiten. Er dus zijn aardig wat activiteiten inderdaad. Dus mensen kunnen inderdaad naar kinderboekenweek Haarlem. En dan vinden ze uh, allerlei uh, activiteiten die leuk zijn om juist met kinderen te doen. En het lezen met kinderen is heel belangrijk. Dus dat, uh, dat weten we allemaal. Heb jij nu ja, en verder en het... nog een, uh, iets toe te voegen aan het interview? Want uh, we moeten uh, in verband met de tijd afsluiten. Um, dat meer te koop is in de plaatselijke boekhandel... zoals Blokkerneemsteden en De Vries van Stockholm in Haarlem en online. En als ik eraan toe mag voegen als mensen specifiek regenboogboeken zoeken... kunnen ze natuurlijk terecht in de plaatselijke boekhandel. Mm -hmm. Maar de titels zijn handig te vinden op www.tzum.info. Slash tag slash regenboogboeken. Oké. Okay. Dus eh, nog een keer herhalen? www.tzum.info. Slash TAG slash regenboogboeken. En dan vind je zowel titels voor volwassenen als kinderen. Oké, okay. Nou, goed om, uh, om dat door te geven inderdaad. En specifiek voor regenboogboeken. Ingrid, ja. mag ik je heel hartelijk danken voor dit interview. Jullie bedankt. En weer tot snel. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel hè. Doei. Dag.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 I would think hip-hop hates me Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay Gets dropped on the daily We become so numb to what we're saying A culture founded from oppression Yeah, we don't have acceptance for Call each other faggots Behind the keys of a message board A word rooted in hate Yet our genre still ignores it Gay is synonymous with the lesser It's the same hate that's caused wars from religion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 I'm right, I support it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 Dat was het verzoek van Ingrid, Ingrid Prins, die we net hebben geïnterviewd. En dat was uh, Same Love, featuring Mary Lambert, van, door uh, Macklemore en Ryan Lewis. Ja, heerlijk mooi, rustig nummer. Ja, mooi. Ja. Mooie, mooie inhoudelijke tekst ook. Jazeker. Ja, zeker. En dan gaan we door, want we hebben een nieuwe rubriek deze maand. Oh joh! Ja, en oh. dat is een muziekrubriek. En het gaat tune of, tune of tunes of callers, sorry. En dan elke maand kiezen de host afwisselend een nummer uit die voor hun heel veel betekend heeft afgelopen maand en graag met de luisteraars willen delen. Nou, is het ook zo dat niet alleen maar de host dat hoeft te doen, maar je, je kan ook zelf een verzoekje indienen. Ja, dus de, de luisteraars die kunnen zeg maar ons laten weten ja, hoe ze, uh, of welk verzoeknummer ze willen horen. Exact. En met, met daarbij natuurlijk een, een verhaal. Waarom zeg maar, deze maand of dit nummer deze maand dan met betrekking tot de belangrijke uitzending voor is. hun belangrijk is geweest. Um, ja, en daar horen we dan natuurlijk graag bij. Ja, um, ja en um, ja, dan moeten we natuurlijk nog wel eventjes doorgeven hoe je dat kunt laten weten. Ja. En dat, uh, daar moeten wij een uh, e-mailadres voor in het leven gaan roepen. Dat roppen. lijkt me een goed idee. Dus uh, u heeft de primeur. Er gaat uh, zeg, uh, aan het einde van deze dag een e-mailadres binnenkomen. En dat heet uh, gmail.com. En daarop uh, kun je allerlei uh, vragen en informatie uh, uh, laten weten. En natuurlijk ook dit verzoeknummer voor uh, Tune of Colors. Ja. Helemaal goed. En dan begin ik maar uh, gewoon met de aftrap. Uh, ik heb als uh, Tune of Color voor mij Stromae ge gekozen met uh, Papa Oethe.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 comptez mes doigts goûtez va pas goûter goûtez va goûter va goûter goûter Nou, ja, buiten het feit dat dit een, een, een mooi nummer is, een heerlijk nummer is om naar te luisteren... Uh, zat daar natuurlijk toch een verhaal achter, want dat was de bedoeling van deze rubriek. Um, nou, we weten allemaal dat Stromae een, een neiging heeft tot depressiviteit. En voor mij is uh, bekend dat in, uh, in het najaar uh, mensen ook hè, vaak die... Uh, die seizoenwisselingen een reden is, en zeker het najaar... voor depressiviteit uh, of in ieder geval depressieve gevoelens. En daar heb ik dus gedacht van... dan gaan we niet het, het, het zware nummer van Stromae draaien... maar een wat vrolijker nummer om die mensen die daar last van hebben... hun hart onder de riem te steken. Ja, dat dus dat, dat is mijn uh, ja. reden. Uh, we gaan, uh, zegt de komende periode, gaan we door met deze rubriek. Want we hebben ja. hem net opgestart. En uh, denk je van, nou, ik heb ook wel een nummer wat deze maand speciaal voor mij van betekenis is geweest. Dan kun je dat sturen naar Rainbow Radio Laat ons weten, want we vinden het ontzettend leuk om ook jouw nummer op de radio te laten komen. Um, we gaan even luisteren naar een ander nummertje. Dua Lipa met Dance and Art. Uit de For the ride, oh my efforts are tight, you can see my heartbeat tonight. I can take the heat, baby. Best belief, that's the moment I shine, Cause every romance shakes and it films, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance, I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance.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 Van Doualeppa uit de Barbie-film. We hadden het er net even over. Ja, ja uh, we hebben hem nog niet gezien. Nee, nee, nee, dat hem ook niet <laughs> te zien. we lopen een beetje achter. En, nou, ik zeg me, ja, laat jeugd maar gaan. <laughs> en wil je erover praten? Nee, yes. ik wil er niet over praten. Oh, okay. <laughs> heb je hem gezien, Jome? Ja, ik heb hem wel gezien en ik moet zeggen, je hebt niet heel veel gemist. Oh, oké. Okay. <laughs> dus, nou, goed. Nou, dan moet de, je de dan hype toch gaan wel. Gaan zien. Ja, om, om, om dan weer eens te kijken of we misschien moeten wel een... Of jij Jelmer wel gelijk heeft. Ja, nou, precies ga jij dat maar lekker kijken. Ja, dan, uh... In ieder geval het nummer van Duolika ja. is heerlijk om uh, te horen en erop uh, te dansen. Ja. Um, aan de telefoon hebben wij Suzanne van der Laar, voorzitter van Pride Amsterdam. Is dat correct? Dat is helemaal correct. Goedemiddag. Hey, goedemiddag, hartstikke fijn dat je aan de telefoon kon komen. Um, nou uh, ja, ik heb je al een klein beetje geïntroduceerd. En hoewel we je natuurlijk al kennen uit een eerdere interview. Uh, toch nog even voor de luisteraar. Wie ben je? Wat doe je in het dagelijks leven? En hoe ben jij verbonden aan de LGBTI-plus community? Zo, dat is een mondvol. Ik zal hem beginnen. Ik ben uh, Susanna. Ik ben getrouwd met een non-binaire partner. Moeder van een fantastische dochter die ook nog ambassadeur is voor Pride at the Beach. Mm. Uh, zelf ben ik raadslid in de gemeente Almere en ben ik eigenlijk, hoe uh, ja, noem je dat, actievoerster voor uh, gelijke rechten voor iedereen. En uh, ja, LBP is uh, IQA, het hele letterstukje, spreekt mij natuurlijk het meest aan. Ook vooral omdat ik zie dat er nog zoveel ongelijkheid is en we moeten gaan vechten voor gelijke rechten voor iedereen. Dus dat ben ik. Ja. Nou, dat is ook een hele mondvol, uh, Suzanne. Uh, ja. <laughs> absoluut. Ja. Ja. Heb je nog Ik tijd? Of krijg je wat te tijd? Doen. Ja. <laughs> <laughs> um, we hebben hier in jullie gesproken in het kader van je gekozen voorzitterschap van Pride Amsterdam. Um, ja. Ja, hoe bevalt het voorzitterschap tot dusver? Nou, het is echt zo bijzonder om te zien wat voor gesprekken je kan voeren met mensen waar je tegen aanloopt. Dat mensen me ook gewoon weten te vinden. Uh, mensen appen, sturen e-mailtjes, koffietjes. Uh, het, is, het leeft. Okay. Pride leeft. En Pride uh, staat natuurlijk voor uh, jezelf kunnen zijn en vrij, uh, veiligheid en het thema dat je gewoon erbij hoort. <coughs> maar dat merk je dus ook echt. Maar ook mensen die het niet altijd eens zijn met ons thema, die komen naar me toe en dan gaan we rustig een gesprek aan. Want je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn als je elkaar maar respecteert. Ja, precies. En daarover het gesprek voert op een, uh, op een normale manier van converseren, toch? Ja, ja, gewoon open gesprek en respect voor elkaar. Respect voor mij, maar ook respect voor die ander. Je ja. weet nooit waar die vandaan komt. Ja, le leuk dat mensen je beter te benaderen en uh, kunnen benaderen. Want uh, ja, voorzitter van Pride Amsterdam, dat is toch best nog wel iets om uh, nou, te zeggen van hallo. Dat is toch wel iets van een, een, een statuur. Uh, maar uh, je, je bent zo makkelijk te vinden. Nee, zie ik het niet hoor. Nee, nee, nee meer als onderdeel dat... van de samenleving. En ook als, als handvat voor iedereen om, te, om vragen te stellen. Dus ja. Zo zie ik het eigenlijk. Ah, dat is mooi om dat uh, te zeggen. Dus mensen kunnen je makkelijk benaderen. Ja. ja, hartstikke fijn. Um, nou, we hebben in juli een vooruitblik naar Pride Amsterdam uh, gehad. Nadat we, uh, hoe heet het, ook gesproken hadden bij Naomi Pieter. Die vol enthousiasme terugblikte op, uh, op Queer Pride de eerste week. Ja, dat was mooi, hè? Dat was prachtig, ja, zeker. Tof, hè? Ja. En, ja, gewoon... uh, nou, aan jou dezelfde vraag. Hoe kijk jij nou terug op die tweede week, Pride Amsterdam? Nou, ik kijk niet alleen terug op die tweede week. Ik kijk terug op uh, Queer Pride Amsterdam. Ik kijk terug op. Twee weken waarin Amsterdam liet zien dat ze zo divers waren. En dat ze de diversiteit binnen ons LHB community vierden. Dus ik vind eigenlijk het mooie eraan dat je kon zien dat iedereen eigenlijk zijn plekje vond. En dat iedereen zijn stukje had. En dat iedereen ja, zich ergens veilig voelde, zich gezien voelde. Sommigen wat meer in de eerste week en anderen wat meer in de tweede week. Maar het draaide allemaal om... Uh, ja inclusiviteit, iedereen ja. erbij horen. Ja, dat is prachtig. En dat gaf mij een heel warm gevoel. En toen ik op het eindfeest op het podium stond en in de regen, want we hadden natuurlijk heel slecht weer die twee mm -hmm. weken, mm -hmm. en mensen bleven staan met paraplu's op, dacht ik echt, ja, maar dit is waarvoor voor we het doen. Ja. Gewoon die moeder die daar staat met haar zoon, omdat hij zijn eerste preid wilde beleven en dan toch die regen trotseerde. Of uh, die, die jonge vrouw die ik sprak, die voor het eerst op een boot stond, een uh, taandesvrouw uit Almere, ik sprak haar zei, wat, wat zou jij nog willen? Ze nou, zegt dat is mijn droom. Nou, ja, dat is natuurlijk gewoon te realiseren. Er, er zijn altijd kaartjes voor boten te vinden. en Ze stond op die boot en ze appte me toevallig vanochtend nog. Ze zegt dit heeft me zo de ogen geopend dat ik niet gek ben. En dat mensen me accepteren om wie ik ben. ja dat, Daar gaat het toch om. Die kleine lachen op de gezicht. En ja, dat we allemaal nat zijn geworden van de regen. Ja, daar gaat het uh, wat minder om. Maar ook de hele mooie gesprekken die we gevoerd hebben met uh, mensen van kleur. We hebben over vrouw gesproken, dat van in samenwerking met de trans emancipatie. Hoe ga je samen er naartoe? Want soms voelen vrouwen zich ook aangevallen door de transcommunity. En juist het stukje om samen naar voren te kijken, ja, dat is fantastisch. Ja, nou, dat is het wezenlijke belangrijke van Pride, om het zo maar te zeggen. Hè? Dat uh, je hoort ook geluiden, uh, zeg maar dat uh, uh, met name een aantal politieke partijen. Zeggen van wat heb dat nou voor nodig? Het is toch allemaal oké okay hier in Nederland? Dat maar je ziet wel dus wel dat niet. het gewoon nog steeds inderdaad hartstikke nodig is. Ja. Het wordt steeds erger als je dus nu ook gewoon kijkt wat er gebeurt in Italië. Als je daar twee vrouwen hebt en je hebt gewoon je kind geadopteerd. Zonder dat ze iets tegen je zeggen, word je van de geboorteakte afgehaald. Ja. Nou We ja. krijgen straks een verkiezing hier in Nederland. En je zag dat de transgenderwet het niet heeft gehaald tot nog toe. Dat het gewoon volgend jaar pas meer mee moet opgenomen. Ja, dat is gewoon een hele slechte zaak. Ik denk dat we heel langzaam afglijden. Ja, ja. maak je daar zorgen om? Ja, daar maak ik me echt zorgen om. En zeker met alle dingen om transgender zorg, Zeker ook met mijn partner die je nu in transitie ziet. Dan zie je het van dichtbij waar je tegenaan loopt. Dat, dat het niet zo normaal is dat je geaccepteerd wordt. Dat we allemaal wel denken, het is geregeld. <tus> maar het blijkt gewoon helemaal niet geregeld te zijn. Al kleine dingetjes, aanspreektitels, hoofden van brieven, een toilet, maar ook de gymzaal. Maar er was in Huizen, uh, Noord-Holland, uh, op een school een probleem. Wat een transgender meisje. Ze noemen het zelfs een transgender meisje in de krant. Het is gewoon een meisje. Ja, alleen, dat tweede, al, alleen, dat al. alleen dat al. Ja, die mag niet meer in de, in de gymzaal zich omkleden. Die moet maar gewoon achter een doekje gaan staan of in het toilet. Um, nou ja, dan gaan er rillingen over mijn rug. Dan denk ik, waar gaan we heen? Waarom sluiten we deze kinderen uit? Waarom geven ze niet een veilig plekje? dat we zichzelf mogen zijn en dat we samen groeien. En waarom vechten al die moeders en ouders het uit via de krant en via social media? Dat doet zeer. Ja, ja. dus uh, extra aandacht uh, over uh, dit thema uh, met betrekking tot de verkiezingen in november. Ja, nou ja, daar zijn we heel hard mee bezig. En dat is natuurlijk een stukje, nog D66-raad. Ze zijn we ook heel druk mee bezig om dat te doen. Maar je ziet dat alle politieke partijen op dit moment... het stukje LBTQI niet zo duidelijk meer in hun uh, verkiezingsprogramma hebben gezet. Want mensen er natuurlijk ook gewoon een beetje moe van zijn... van al die letters. Dat merk je gewoon. Ja, ja. Ja, en het klimaat of LBTQI. dan gaan ze keuzes maken. Ja, dat vind ik heel palijk. Ja, ja, precies. Wat is er dan volgens jou... en dat is de laatste vraag... wat is er dan voor jou uh, wel nodig als, als mensen zeg maar de neiging hebben tot zeggen dat het uh, vermoeiend is... of uh, al die letters, wat moeten we dan juist wel doen? Ja, ik denk zeker dat wat we dit jaar voor elkaar hebben gekregen... dat we niet de letters hadden, maar dat we het woordje mens hadden. En dat we uit het woordje mens op televisie tijdens de presentatie stond het woordje mens. En daar werden dus eigenlijk allemaal mensen uit onze community... maar ook de burgemeester van Amsterdam en ook gewoon... Uh, de overbuffrouw, de Allies, werden aangesproken. Want we hoeven niet per se die letters. Die letters hebben we natuurlijk wel nodig om te voelen in welke community we zitten. Ja, maar voor de buitenwereld, het woordje mens, daar is de basis. We zijn allemaal mensen. En welke kleur, geloof, ras, of welke gender, of van wie je houdt, zou er in de basis helemaal niet toe moeten doen. Ja, nou dat is prachtig gezegd. En uh, daarmee uh, uh, gaan we ook het interview eindigen. Want nou, dat is een krachtig statement. Uh, we komen zeker bij je terug als we uh, meer informatie hebben over uh, zeg maar Pride 2024. Want ik heb gegeven, ja, dat was spannend. Ja, Leuk. dat de gemeente dit, deze week met uh, jullie uh, en Queer Pride daarover gaat vergaderen. Dus ja. uh, we wachten af. Uh, dankjewel voor dit interview, uh, Suzanne. Uh, we gaan luisteren naar je verzoeknummer. En uh, wil je dat zelf even aankondigen? Ja, natuurlijk. Uh, Kylie dan met Padam, Padam. Dankjewel. Dankjewel, fijne dag. You look is when I look into your eyes and I can tell that you're all in cause I can hear your heart beating but I'm, but I'm I'm album Tension, dat nummer wat natuurlijk al heel langer heet is... Padam, padam, you hear it Heer. everywhere, ja. zo maar ja, ja, het is echt, ja. uh, maar het heeft zo'n lekkere, ja, padam, ja, precies, padam Het zit het ook gewoon lekker op yes. je, op je ja. heartbeat, ja, weet je wel. Ja, al. precies, en, ja. Uh, ja. Ja. Uh, We zijn aan het einde gekomen van het eerste interview. Of uh, het eerste... Is, uh, <laughs> het eerste uur. Het eerste uur. was een heel lang interview. <laughs> Waarin twee je, hele leuke interviews. Ja. En, was je met um, jezelf in dialoog, Ronald? Uh, ik was even met mezelf in oh, okay. gesprek. Ja, ja, ja, dat klopt, ja. ja. In het uh, volgende uur hebben we ook weer twee interviews. Uh, we gaan praten met uh, Roy Dongen. En ja. we gaan praten met, nu moet ik ernaar. Diana van der Borren. ik ja. zal je even helpen. Precies. Ja, Precies. ja. ja. dus uh, ook leuk. Ja, en daarin Jelma Nationaal. En natuurlijk lekkere muziek. Dus zometeen zien we. En nog wat je terug. Te die uit ook. Precies. Ja. Tot zometeen, na het nieuws. Maar even... Yeah. De... Fleetwood Mac. Oh. Ja, jullie kunnen nog 30 seconden praten. Ah ja, Jelmer. Dan moet je dan ook gewoon... Desigens, stond zo te zwaaien in de lucht. <laughs> Het nummer Everywhere uit de vorige eeuw volgens Jelmer. En dat klopt ook. Yeah. Ja. Ja, maar ja. wat vinden jullie van de muziek tot nu toe? <laughs> Ja. Nou, uh, lekkere muziek Lekkere muziek, uh, Jammer Wil je een compliment? Jammer heeft de, de, de muziek, blijft, de muziek ja, uh, min zo. of meer samengesteld Ik, ik, hoef, dus, geen, ik hoef geen compliment, ik moet alleen nog tien seconden vullen oh. <laughs> <laughs> Nou, om, om de luisteraar even te zeggen we, moeten, we, we hebben wat modernere muziek zeg maar, dan wat Jammer altijd nieuwt, die muziek uit de vorige eeuw Ja, dus, precies dus, ja, ja, uh, nee, In november gaan we wel weer een beetje tegengewicht geven ja, Maar nu ja. gaan we lekker luisteren naar zo'n nummer uit de vorige eeuw, Fleetwood Mac met Everywhere, tot straks naar het nieuws. Oh, oh, oh.